9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij ruim 7000 basisschoolleerlingen lukt het gemeenten en scholen niet om in contact te komen met het kind of de ouders. Dat zegt de PO-raad, de belangenbehartiger voor schoolbesturen. De kinderen zouden thuis onderwijs moeten volgen nu de scholen dicht zijn. Maar het lukt leerplichtambtenaren en leraren niet om contact te leggen met de gezinnen. Ze komen ook niet naar school om hun lespakketten op te halen. De PO-raad ziet het als topprioriteit om ze op te sporen... omdat het vaak gaat om kinderen in kwetsbare situaties... die soms te maken hebben met huiselijk geweld. Ook in het voortgezet onderwijs lukt het enkele scholen nog niet... om alle kwetsbare leerlingen goed in beeld te krijgen. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. Het kabinet heeft op een persconferentie benadrukt... dat de coronamaatregelen die er nu zijn, moeten worden volgehouden. Premier Rutte zei dat terug naar normaal een zaak van lange adem zal zijn...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 Minister Slop stelt daarvoor eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar. Het aantal overleden coronapatiënten in de staat New York is in een dag gestegen met 731 tot bijna 5500. Dat is de grootste stijging in een dagtijd sinds het begin van de uitbraak. In de stad New York zijn inmiddels ruim 3200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus en in de hele Verenigde Staten 11.000. Het weer vanavond en komende nacht soms wolkenvelden. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen is er veel zon. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Donderdag en vrijdag iets minder warm. In het weekend kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Got a good in my life, in my life.